In nou, <lacht> hey. Hedel, in Gelderland, is voor de tweede keer dit jaar vogelgriep vastgesteld. Zoals je hoort, het uh, nieuws is al begonnen. Excuses. worden geruimd, meldt het ministerie van Landbouw. In maart werd het Gelderse bedrijf ook al getroffen door vogelgriep. Toen werden ruim 64.000 dieren afgemaakt. In totaal zijn dit jaar 6 miljoen dieren geruimd. Het hoogste aantal sinds de epidemie van 2003. Toen werden ruim 30 miljoen dieren afgemaakt. Op de Schelling is de bijeenkomst aan de gang naar aanleiding van de dodelijke aanvaring van gisterochtend. De bijeenkomst is bestemd voor eilandbewoners en andere betrokkenen. De onderzoek is nog in volle gang. Burgemeester van de Pol zegt dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Bij de aanvaring tussen de snelle veerboot en een watertaxi vielen twee doden. Twee mensen worden nog vermist. De politie meldt dat de twee betrokken kapiteins zijn ondervraagd. Net als de stuurman van de veerboot en dat ze zijn heengezonden. Er heeft niemand vastgezeten. In Rome is Giorgia Meloni beëdigd als eerste vrouwelijke premier van Italië. Ze is de leider van de rechtsradicale Fratelli d'Italia. Die partij vormt de coalitie met het conservatieve Forza Italia van oud-premier Berlusconi... en de rechtspopulistische Lega van partijleider Salvini. Morgen is de machtsoverdracht tussen Meloni en haar voorganger Draghi. Bij de verkiezingen van een maand geleden veroverde de nieuwe coalitie... de absolute meerderheid in het Italiaanse parlement. Een botsing tussen een bus en een vrachtwagen heeft in India aan zeker 15 mensen het leven gekost. 40 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in centraal India. De bus botste op de snelweg op een stilstaande vrachtwagen. Die was net bovenop een andere vrachtwagen gereden. De buspassagiers waren op weg naar huis in Uttar Pradesh om het hindoefeest Diwali te vieren.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 En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Z Z Goedemorgen, Zandvoort. Ja, we zijn nog heel even terug. Ja. Uh, het was een beetje raar einde van het eerste uur. We uh, hebben Christi nog even aan de lijn. Uh... Christi, mijn, ja. vra mijn vraag is: komt er ook live muziek? Nou, dan willen we misschien wel wat mee doen. Er ja. is dus ook iemand die was. Oh, ik zou wel een keer piano willen spelen? We zijn aan het kijken of we dat een keer kunnen doen. Ja, ja die band van Zandvoort uit. Want die, die locaties gaan ja, zien natuurlijk. Ja, die locaties ja. leent zich ja. overal voor. En Zandvoort Art is ja. een natuurlijk een hele leuke band. Met ja. onze burgemeester van de Holenburg, Absoluut, ja, was was absoluut ja. ja. Maar jij moet er wel een hoop werk voor doen. Je moet al die wijnrekken uh, aan de kant zetten. Klopt dat of niet? Ja, voor Zandvoort Art heb ik echt de hele winkel ja, meegehaald. Dat, ja, is dat is inderdaad ik, ja. heel veel welk. Ja. Dus dat ga ik niet wekelijks doen. Nee, dat begrijp <laughs> ik Hey, Nog één vraagje, Christy, over de wijnreizen. Organiseer jij die ook? Want ik zie dat jij regelmatig in het buitenland bent, hè? in Oostenrijk, ja. Duitsland, om te ja. proeven en te doen. Uh, neem jij mensen mee dan? Of uh, organiseer jij reizen? Uh, kunnen ze mee, of dan met kleine groepjes? Ja, ja. En ze zeggen, ga ik naar een bepaalde streek, dan uh, kunnen we dat organiseren. Okay. Ja. Nou, dan leg ik gewoon contact met de wijnboeren en dan gaan we Oké, Leuk nou, hoor. Hartstikke bedankt. Heb jij nou misschien nog volgende goede... week ga ik uh, toevallig... Uh, of volgende, volgende week ga je weer. Waar ik ga je gaan, heen? We ja, ga naar uh, Rijngau. en daarna in Duitsland. Oké, okay, leuk. Leuk, ja. lekker. En uh, uh, als allerlaatste nog misschien één voor de wintermaanden... nog één uh, mooie tip voor een lekkere volle rode wijn. J jou, <tied> jouw, jouw favoriet? Zeg eens. Mijn favoriet op dit moment is de, is de Christmas wine. Het is een ja uit de Languedoc. Kom je niet vaak tegen. Het is een okay. hele mooie, volle kerstwijn. En die is, en die is bij jou te krijgen. En die is te koop wijn bij, te bij, Uitkijs. bij Uitkijs. Wijn en zee. Heel goed. Nou, uh, spoed u er want uh, wijn <laughs> is lekker. vinden wij tenminste, hè? Nou, jij ook zeker. Toch. En dan uh, danken wij jou hartelijk voor dit gesprek, Christy. En uh, nog een hele nou, een weekend. Bedankt. Ja, Ja, oké. Okay. Een hele fijne tot dag. Goed. Doei, doei. doei. Dag. Hetzelfde dag. Bye, bye. Yeah. <laughs> drie hier bij ZFM om uh, 7 over 11. Dit was uh, Teach me how to dance with you van Causes. Ja, mooi mooi nummer ook. Ja. Mooi nummer. Uh, nou, bij ons zit uh, Clementine Lentink van uh, uh, Logis Zandvoort. Logisch Zandvoort is, uh, bij, uh, ja, maar ik ben hier nu niet namens nee, Logis Zandvoort. Nee, niet nee, namens nee, nee. Logis Zandvoort. Want we zijn hier eigenlijk namens het parkeerregime. Uh, het parkeersteam, en, uh, parkeersteam zou uh, in oktober worden geëvalueerd door de Raad. Dat was toegezegd. Nou, we zijn bijna aan het einde van de maand. En uh, daar gaan we zo even over praten hoe de gemeente dat gaat aanpakken. Uh, jij hebt uh, de, de laatste maanden, want we zijn pas eigenlijk vier of vijf maanden bezig hè, met die, die parkeerers die nu. Ja, ja. Uh, Jij hebt alle klachten eigenlijk een beetje bij elkaar uh, geharkt. Uh, dat waren er heel veel volgens mij. Uh, wat, wat ga je daarmee doen? Bij, uh... We hebben er al wat mee gedaan. Oh, je hebt er al wat mee? Ja. Gedaan. En WU is een, een groep van tien mensen. Ja. En wij noemen ons tien betrokken zandvoorters die eigenlijk een beetje het, uh, het participeren op deze manier probeerden af te dwingen. Ja, nou, dat is een mm -hmm. goede zaak. En uh, we hebben een nota samengesteld. Uh -huh. <coughs> een nota van 14 pagina's met 23 onderdelen. Ja. <coughs> 23 onderdelen die jullie bij elkaar uh, hebben weten te... Uh... Ja, met uh, voorstellen erbij. Dus Aha. geïnventariseerd. Ja. Wat is de mening in Zandvoort? Wat is er mis? Dus jullie hebben eigenlijk al zelf onderzoek gedaan... Uh, onder Zandvoort zeg maar. Komt een uh, glaasje water ja, aan? komt een glasje water aan. Maar waren dat allemaal Clementine Zandvoorters... die tegen uh, het huidige verkeerregime ah, zijn? Of uh, valt dat mee? in even een slokje water. en Volgens mij gaat het dan wel uh, beter. Het, moet, het zou beter moeten gaan. Het zou beter moeten gaan. Ja, oké. Okay. Um, als je kijkt wat eruit kwam... dan is eigenlijk het, het, het, het besef... <coughs> Dit is keuze. Ja, nou, dat kan gebeuren. Dat maakt niet uit. <coughs> het, besef, uh... het besef is er wel... dat er een parkeerbeleid moet zijn. Je ja. komt daar niet aan. Ja. Dus... Van daaruit moet je verder werken. Alleen de detailuitwerking... Uh -huh. ja, die is gewoon fout gelopen. Ja. Nou, dan moet je niet terug gaan kijken. Je moet niet uh, lelijk gaan wijzen naar de Raad. Uh -huh. Het is voorbij. Uh, de Raad is opnieuw gekozen. Er zitten ook hele nieuwe mensen bij in de Raad. Ja, ja, ja, ja. Ga nou vooruit. Nou, dat is ons uitgangspunt geweest. Ja. Dus we hebben die participatienota geschreven. Uh -huh. En die hebben we ingediend... Op 12 september. Uh -huh. En, uh, nou, er, een van de onder. Het eerste onderdeel was. dat het, uh, het centrumgebied veel te klein was voor de bewoners. Ja. En. Uh, dat dat gebied uitgebreid moest nou, worden. Nou, daar is goed naar geluisterd, want dat is gebeurd, hè? Daar is goed naar geluisterd, ja. want dat is gebeurd. En puntje 4 was de bewonersregeling. Ja. Dat het erg vreemd was. dat die niet gold in Oud-Noord. Ja. Terwijl daar wel bedrijven zitten mm -hmm. die ook bezocht moeten kunnen worden. Ja, er, zit een, ja. er zit een kapper, er zit een pedicure, er zit een uh -huh. snackbar, er zit een visboer. Ja. Sorry, uh, daar willen we ook met z'n allen naartoe. Dus dat is nu ook aangepast. Uh, ook uh, aangepast, hè? Aangepast. Ja. Ja. En dan zijn er nog een aantal onderdelen die wij heel urgent vinden. Ja. Nou, daar moeten we nog eens goed over gaan praten. Want, want, want zijn dat uh, aanpassingen die echt door jullie uh, zijn. Die hebben jullie gevraagd om dat aan te pakken. En de, de wet, hebben jullie daar met de wethouder over gesproken toen ook waarschijnlijk? Ja, we veel contact met de wethouder gehad. Ja, en, ja en heel hij, hij uh, is, is daar wel mee gaand in. Uh, ja, Ik ja? moet zeggen, Martijn Hendricks. Ja? Die staat helemaal open voor. Alles wat hij te horen krijgt. Ja. wil niet zeggen dat je meteen je zin krijgt. Nee. Maar je kan een heel goed gesprek met hem voeren. Aha. En dat is erg prettig. Ja. Want bij de vorige wethouder had ik altijd het gevoel... dat ik tegen een muur zat te praten. Dat was 11.1. Uh, dat was yeah. iets lastiger misschien. Ja, dat zou kunnen. Maar uh, <laughs> ja, zij heeft eigenlijk de, de, het hele parkeerbeleid ge, geïmplementeerd. Hè, eigenlijk. En, uh, uh, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen... dat ze daar meer tijd voor hadden moeten nemen. Om het, om het beter... Uh, Ze hebben de het de te praktijk. snel gedaan. Kijk, ja. in december een besluit nemen. Ja. En dat uh, meteen al... in dezelfde zomer... in het toeristenseizoen... ook ja. benen ja. in laten gaan. Ja, dat ja. was geen slimme zet. Ja. Uh, als er nu ook veranderingen komen... doe dat dan niet ingaande... Mm -hmm. het toeristenseizoen. Ja. Ja. Maar... we hebben al die punten dus ingediend. Mm -hmm. En toen dachten we... oh mijn hemel, 23 punten. Ja. Dus het was een evaluatie. Ja, ja. Nou, gaan we vooruitzien. Dat gaat nooit lukken. Nee. Dat kan niet. Dus wij hebben een, niet een evaluatienota gestuurd. op 17 oktober. Mm -hmm. Maar een, uh, een voorstel. En dat is uh, terug naar het parkeerbeleid van de zomer van 2021. Ja, dat was eigenlijk voor uh, zeg maar. Uh, Toen uh, hadden er wel. het huidige parkeerbeleid, Ja. ja voor het huidige parkeerbeleid. Toen hadden er wel allerlei buurten... die nooit bewonersparkeren hadden... opeens wel bewonersvergunningen nodig. Uh -huh. Toen was er ook een bezoekersregeling. En, uh, maar toen was er ook een enorme parkeerdruk in Oud-Noord... met uh, Duitsers en Polen die daar stonden. Wat je nu niet meer hebt. En toen was dus in de zomer van 2021... Uh -huh. die hele parkeerdruk weg uit Oud-Noord... Ja die was ook weg bij de Tolweg. Ja. Die, die buurt, Gerkenstraat, Tolweg... had er ook vreselijk veel last van. Iedereen heeft het maar over uit Noord. Ja. Um, en terug naar de zomer van 21 betekent ook dat er wellicht wat verlichting kan zijn... voor bepaalde buurten. Mm -hmm. Want helemaal terug willen we niet. Nee. Uh, wel met de bewonersvergunningen. En in heel Zandvoort... Uh -huh. met die verstanden dat er nogal wat commotie is in Nieuw-Noord. Mm -hmm. Ze zijn niet blij met die bewonersvergunningen. Nee. Maar anderen zijn weer wel blij. Ja, wat ja. moet je nu? Ja. Nou, hou dan, zeggen wij, een bindend referendum... onder de inwoners van Nieuw-Noord. Maar leg wel van tevoren uit wat de consequenties zijn. Ja, ja. maar alleen voor inwoners van Nieuw-Noord een referendum? Ja. Ja? Okay. ja. Kijk, dat is natuurlijk een buurt... waar nooit Problemen, waren. problemen zijn nee, geweest. Nee, dat klopt. dat klopt. Dus... Maar Alleen, die gaan natuurlijk... ze wel krijgen als er geen bewoners is. Nee, dat komt, maar is. ze waren natuurlijk bang dat het een soort golfeffect heeft... en dat dat, dat nieuwe Noord er ook mee te maken zou krijgen. Tuurlijk gaat dat erbij. Ja, uiteindelijk, kijk, mensen die gratis kunnen parkeren... zullen dat altijd blijven doen, ja. als dat ergens kan. Ja, maar, maar wat denk je van de vrachtwagens? Ja, ook? Ja, ook. Die gaan nu, net als vroeger hoor, Kees om straat staan, ja. dan. Ja. ja. Want nu kunnen ze nergens terecht. Maar... ja. ja. Klemertien, wat de gemeente nu gaat doen, ze hebben dat uh, uh, uh, kort geleden bekendgemaakt, hè, dat ze advertenties uh, komen in de krant en op Facebook met de QR-code en dan kun je de vragenlijst uh, gaan invullen. Dat begint op 24 oktober, Dat is dus, dus uh, over twee dagen. Ja? Er komen papieren vragenlijsten te liggen, waar mensen. Uh, er komt een steekproef onder 3000 uh, willekeurig gekozen bewoners, et cetera, et cetera. Denk jij dat dat een... Uh, uh, en er komen nog twee uh, bijeenkomsten uh, in blauwe tram. Ja, heel uh, goed. Wat vind jij daarvan? Hoe ze dat nu aanpakken? Uh, ik vind dat ze nu eindelijk... Uh, sinds uh, mijn heugenis ja. werkelijk met participatie bezig zijn. Ja, ja, ja, ja. Absoluut. Het is wel een heel groot evaluatieonderzoek. Ja, dat moet je wel zeggen, ja. En, uh, maar ik vind het heel erg goed dat ze ook geluisterd hebben... Dat er digitaal niet-vaardige bewoners zijn. Aha, ja, ja. Ja. Vandaar die papieren ja, dat mogelijkheid. Dat is een goede zaak. Ik vind het een beetje, ik ben digitaal welvaardig... maar ik zou niet weten hoe ik de QR-code dan moet scannen. Dus en dan moet ik appje, op mijn telefoon app, gaan zitten. Dus heb je een app voor, hè? En dan, uh, nee, nee, helemaal niet. Je kan, oh. Als je een iPhone hebt, maak je er een foto van. Dan, ja, dan kom je niet uh, op die site. Niet iedereen heeft een iPhone. Ik heb gewoon een Samsung. Uh, dat is ik heel ook, jammer voor je. Ja, ik heb jammer, ook ja. doodgewone <laughs> <Ja. een> Samsung. <laughs> nee, maar maar volgens mij kan het er ook mee. En, maar voor mensen zoals ja, ik... dan nee, dat zeggen, wat moet ik ja. met de QR-code... Ja. en dan intikken op mijn telefoon... zijn er... Papieren mogelijkheden. Ja. Ja. Dat is nog niet bekend waar ze komen te liggen. Ja. Maar dat moet wel goed verspreid door het dorp gaan. Niet alleen in het gemeentehuis. Ja. Maar dan zal er en Balkenende van de Bruna. Ja. Die zal wel weer mee willen werken. Ja. En dat ja, soort ja. zaken. Maar we hadden het er net al even over. Dit hele onderzoek. Dat is pas waarschijnlijk in, in, in april volgend jaar afgerond. Ja, maar ik denk dat je tot die tijd... kan je best aan de slag. Ja. Um, je kan met de fractievoorzitters overleggen. Of in ieder geval ja. per partij. Degene die parkeren in zijn portefeuille heeft mm -hmm. staan. Als de partijen het ermee eens zijn. Ja, Dat is waar. Maar, maar wordt... als je nou een vergelijking gaat maken met andere uh, uh, kustplaatsen. Ja. In Noordwijk kan je helemaal nergens parkeren. Dat is, dus uiteindelijk. Uh, er is niet een, een, een oplossing die voor iedereen... Uh, zeg maar... Uh, uh, oké okay is. Nee, dat klopt. Maar je moet het niet vergelijken, vind ik. Ten eerste heeft Noordwijk... beduidend minder bezoekers... dan Zandvoort. Uh, wij hebben hier in Zandvoort... vijf keer zoveel... toeristische accommodaties... als Noordwijk heeft. Huh. Dat, dus dat is al... Een, een, ergens waar het vergelijk misgaat. Uh, je kan in Noordwijk... wel parkeren. Vrij goedkoop zelfs. Goedkoper dan hier... Maar je hebt dus iets minder nodig. Dagtoerisme. Komt hier ook met auto's. Voorwaarde is natuurlijk wel. Dat, en ik hoop dat ze nu al bezig zijn. Schiet nou eens op met het, dat zanddepot. Ja. Er moet hier. Ja, bij, bij het ski parkeren, ja. Ja, er moet hier echt ja, parkeerruimte ja. bij komen in Zandvoort. Want ja. dit gaat. Maar je hebt wel gezien. Sinds uh, dat parkeerregime is ingevoerd. Dat bijvoorbeeld een uh, parkeerterrein Zuid. Wat volgens mij twee jaar geleden bijna. Nou ja, werd er werd gebruikt, maar dat stond nooit vol. En nu nee. heeft het in de afgelopen vol. zomer altijd ja. volgestaan. Dat is toch een, een, dat is een, toch een positieve ja. eh, zaak. Nou, ik vind het heel goed dat de exploitatie van Pederzuid. en de exploitatie van uh, de parkeergarage. want vergis je niet, LDC. Uh -huh. die, die draaide niet goed. Nee, nee, dat en was, nu wel. Het niet. En nu wel. Ja, op die manier, ja. Alleen ja, ja. een beetje te goed. Ja. Want. Uh, het, het reserveren van parkeerplaatsen mm -hmm. met een, een, een meerdagenkaart kaart of een week ja, ja. of zo. Ja, op de drukke dagen functioneerde dat totaal niet. Nee. En dan hadden mensen betaald en dan konden ze er niet terecht. Ja, ja. Ja, dat zijn ook van die dingen die we ook aangegeven hebben. Er moeten, daar moet ook wat ja. aan gebeuren. Nou, moeten we veel He, meer twee gebeuren. aparte ingangen, ja, ja. eentje voor de toevallige ja. passant... Ja en een andere ingang voor degene die daar gereserveerd heeft. Ja, want ik uh, had gisteren nog een duister die vroeg van, uh, waar moet ik nou parkeren? Uh, nou, hier waar, waar je nu staat, mag je maar twee uur. Oh, mag je maar twee uur. Maar waar moet ik dan parkeren? Ik zei, nou, je kunt in de garage, dat was vlak voor op het einde, daar. Garage, waar is die dan? Ik zei, nou, dan moet je uh, terugrijden. Vier keer rechts. Ja. En maar ja, het is bijna niet vinden voor het buitenstaan. Nee, absoluut niet. Nee, dat is volkomen bekend hoor bij de gemeente. Ja. Die matrixborden moeten terugkomen. Ja. Het ja. was de bedoeling dat die al veel eerder terug ja, zouden ja, zijn. Ja, ja, ja. En uh, ja, Martijn Hendricks ergt zich de rot aan ja, dat het niet ja. gebeurt. Maar ja. hij is ook afhankelijk Tuurlijk van, van uh, hoe en wat uh, ja. kan. En, en dan dus heb je... dat gaat echt ja. gebeuren. Die matrixborden ja. komen terug. Ja. Er moet een veel betere beboording komen. En uh, meer parkeerde automaten. Hè? Want uh, daar had je ook nog iets over geschreven dat die bijna nooit niet te vinden zijn. En, uh, als je verleden... Oh, je hebt Facebook gelezen. Ja, ik heb eigenlijk <laughs> Facebook wel <laughs> in de gaten. Ik moet de programma's samenstellen. Dus ja, ik ja. kan Nee, ik ben bezig om te inventariseren onder de Zandvoort. Ja. Ja. Kijk, iedereen kent zijn eigen straten. Tuurlijk, testen. en weet waar die dingen staan. Maar... En je kan niet, uh, de gemeente heeft echt niet de mankracht... Nee. om uh, iemand heel zandvoort alle straatjes door te gaan... en dan kijk je eroverheen. Ja. Wij als zandvoorters zien het, ja. ergeren ons eraan... Ja. of zeggen, Hé, nee hoor, bij mij in de straat is het perfect geregeld. Ja, ja, ja. Dus ik hoop op die manier ook weer informatie te krijgen... waar ja. wij met z'n tien blijft natuurlijk een, iets mee zouden kunnen doen. Mee ja, kunnen doen ja, en dat ja. door kunnen geven van luisteren, dus dit moet je ook wel doen. Ja, ja. Dat is dan wel niet rechtstreeks voor ons als Zandvoortse bewoners. Want wij staan niet bij die parkeerzuiden. Nee. Tenzij je bewonersregeling op is. En... Uh, maar ja, je bent toch zandvoort. Ja, en je wilt ja. toch dat je dorp goed op de kaart staat. Ja, ja. En ik vind het, het hele regime vind ik erg ondoorzichtig. Met het aantal uren wat je voor mensen die bij jou op bezoek komen... Uh, het is bijna niet komen als je een beetje een, een leek bent op uh, dat gebied natuurlijk. En zo zijn er heel veel in stand voor. Dan heb je nog de, de poeten, de parkeren op eigen terrein. Ja, maar die, die zouden ze voorlopig even in de ijskast moeten zetten. Ja. Dit is zo'n raar systeem. Je geeft zelf aan dat er te weinig plekken zijn. En uh, dit is dan een mogelijkheid dat iedereen zijn eigen uh, uh, mogelijkheid creëert. Nee, ik heb helemaal niet aangegeven dat er te weinig plekken zijn. Dat zei je net. Nee. Er zijn op, op uh, Peder Zuid en LDC te weinig voor de, voor de drukke dagen. Ja, dat, dat, maar dat, dat is toch het verhaal? Nee, ik heb het nou, we hebben het ja. nu even over de poedregeling. Ja, ja de, de parkeer op eigen terrein. Ja. Ja. ja, en er zijn een paar buurten. Dat is uh, parkbuurt. Dat is echt, daar is, is dat te weinig voor de eigen bewoners. Mm, mm, mm, mm. Dus wij vinden dat je daar niet eens met een parkeerzaal zou moeten uh, staan... Mm. Zet er maar een parkeerzaal neer. En die kost dan 100 euro per dag. En kijken wie er dan nog gaat staan. Ja. Ga je er wel staan, dan moet je in die 100 euro... en een hoge boete betalen. Ja. Ja. Uh, Admiralenbuurt is ook zo'n wijk. Ja. Ja, dat is echt uh, niet fijn. Ja. Uh, en een deel van Oud-Noord... dat is tussen de Vondelaan en de Van Spijkstraat in. Dus inclusief Parkduinwijk. Dat is helemaal geen... Wijk om te laten parkeren op een parkeerzuil. Hmm. Hmm. Doe dat ook niet. Ja. Ontlast die wijken. Nou ja, ik kan, kan me voorstellen dat dat allemaal in jullie uh, evaluatie komt weer. Uh, want dan gaan we gaan het een beetje afronden. We kunnen natuurlijk gewoon een uur vullen hoor. Met ja, maar het dat kan ik ja. zeker. Nee, dat begrijp ik. Maar we moeten toch een beetje afwachten. Ik ja. heb nog een paar andere gasten hier ook. En uh, uh, nog één vraag. Uh, uh, nu komt het onderzoek van de gemeente. Ja. Uh, uh, dus dat is in april klaar, zeg maar ongeveer. Hè? Denk je dat er voor die tijd nog dingen gaan veranderen? Dat denk ik wel. Ja, en komt het in de raad ook nog daarvoor of niet? Of, of wachten zij het uh, onderzoek af? Als, nou, ik denk dat het wel uh, in de raad komt. want ja. uh, Of er moet een formeel raadsbesluit aan de grondslag ja, liggen. Ja, ja, ja, ja. Of het college van BNW doet het. Ja. Maar zoals bijvoorbeeld het gehandicapte beleid, ja, moeten echt, ze, vind ik, wel heel erg mee opschieten. Ja, want dat ja. is heel fout. Ja, ja, ja. Nou, en die, die evaluatie nog... ben ik heel erg ja. enthousiast over... Ja. Dus als u dit hoort, ja. alsjeblieft doe alsjeblieft mee. Doe mee met ja. die evaluatie. Vanaf, uh, komende woensdag, uh, We willen participeren. Ja, Nee, participeren is goed, vind ik ook. Allemaal En mee doen. Uh, Hartelijk bedankt, Clementine. Uh, ik wens je enorm veel succes en blijf ze onder druk zetten. Dat is alleen maar goed natuurlijk. En, uh, nou ja, goed, misschien hebben ze veel aan die punten die jullie uh, naar voren brengen. En dan maar hopen dat het uh, volgend jaar allemaal weer beter is, zullen we zeggen. Hè? Precies, en uh, uiteindelijk uh, ja. zou het leuk zijn dat iedereen... alle neusen dezelfde kant op... Ja, nou ja, dat is eigenlijk... Dat zou heel mooi woord. zijn, Nou ja. Ja. Ja, ja, ja, Laten we daar vanuit gaan. Alle auto's in dezelfde richting Juist. gaan. Nee, nee, prima. Hartstikke bedankt, Clementine. Fijn weekend nog. En Dankjewel. En een muziekje draaien. Ben je er klaar voor, Isabel? Mooi. Kijk eens.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 Forever now, I drive alone past your street And all my friends are tired of hearing how much I miss you But I kind feel sorry for them Cause they'll never know you the way that I do Yet today I drove through the suburbs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 Driver's License van Olivia Roderico. Ja, heerlijk. heerlijk, heerlijk. Ja, om ja, ja. over auto's te ja, praten. Ja, inderdaad. Nou, goed, we gaan praten over de dokterswoning op de hoek van de Kerkstraat. Ja, Korst, de, de, de, de oude bloemenzaak de van oude De berg, bloemenzaak van Hans Vader staat uh, daaronder. Ja. En dat is uh, aangekocht door Stadsherstel Amsterdam. Dat is al een aantal maanden geleden. Er is inmiddels verbouwd. En uh, Stadsherstel wil het komende woensdag laten zien uh, tijdens een open middag. We gaan erover praten met Stella van Herik van stad. Stadsherstel Amsterdam. Dat klopt, hè? Ja, klopt. Ja, Welkom klopt in de uitzending, uh, Stella. Uh, uh, kun je eerst even aangeven hoe jullie aan dit gebouw zijn gekomen? Ja, dat is eigenlijk wel op een hele bijzondere manier gebeurd. Dat was in 2020, midden in coronatijd. Mm -hmm. En toen belde Hans' vader die belde, uh, mij op met de vraag van... zouden jullie een pand in Zandvoort willen krijgen? Zo. Ja, niet het eerste beste wil ik pand. Willen krijgen? Dat, dat was zijn plan. Ja. Okay. Hij, had, uh, hij had zoiets... Ik wil gewoon dat er goed voor het pand gezorgd ja. wordt. En hij wilde zeker weten dat er geen bed and breakfast in kwam. Uh -huh. En hij had zoiets van... Ja, dan moet ik bij stadgestel zijn. Ja. Dus dat was het eerste contact eigenlijk. Maar hoe kwam hij bij jullie? Ja, dat heeft hij waarschijnlijk ergens uh, op, uh, op internet gezien of zo, denk ik. Nou, Dat is nog bijzonder eigenlijk. Oh. Hij, uh, hij kwam wel eens bij de bibliotheek. Ja. En daar lag een magazine van stadgestel. Oh, wat leuk. En toen... Uh, hij over dat het mogelijk is dus om panden te schenken of soms goedkoper te geven aan Stadsverstel. En uh, toen kwam hij op het idee. Ja, ja oké. Okay. Nou, Hans is ziek geworden, is helaas overleden. Ja. Um, uh, en toen kwam eigenlijk alles in een de stroomversnelling, hè, denk ik. Um... Ja, precies. Hij was van plan om het pand tussen Schenk aan stellen. Ja. Maar dat uh, haalde hij jammer genoeg niet. Uh -huh. Maar de familie die vond het eigenlijk toch wel zo belangrijk om ja. zijn laatste naadverdent uit te laten komen... dat zij het toen toch aan ons gegund hebben. Ja. En toen zijn wij begonnen, met of uh, begonnen, we hebben eigenlijk de restauratie afgemaakt... waar Hans zelf al mee begonnen was. Ah, top. Helemaal goed, ja. En wat, wat was uh, voor jullie maar het uh, interessante aan het gebouw? Um, nou, wij wij houden van monumenten. Ja. Daarvoor zijn we eigenlijk opgericht in 1956 uh -huh. om de monumenten in Amsterdam te redden. Ja. Nou, we zijn niet alleen meer in Amsterdam bezig. Ons uh -huh. werkgebied is nu 45 kilometer rondom Amsterdam. Ja. Dus uh, Zandvoort hoort daarbij, maar ook Leiden, Haarlem, Zaandam. Uh -huh. Dus dat is veel, uh, ja, veel breder geworden dan alleen Amsterdam. Het. En panden die de markt laat liggen eigenlijk, hè, die soms te ja. verkrot zijn. Uh -huh. Of zoals dit pand, een pand met een, ja, met een speciale bedoeling van, van de eigenaar, wat daarmee gebeurt na zijn ja, leven, ja, of ja. soms ook tijdens het leven. Ja, dat soort panden komen dan aan ons toe. En ja, het is natuurlijk een heel bijzonder pand met een mooie geschiedenis. Met een hele mooie geschiedenis, zeker. Ja. Dokter ja. Gerke heeft er het Gerke. Er is nog een straat naar genoemd in Zandvoort zelfs, dus iedereen kent de naam Dr. Gerken. Ja. Heeft daar gewoond en nou jullie hebben op jullie op jullie internetpagina stadstelamsterdam.nl denk ik, dat het is een prachtig verhaal daarover. Ja, ja. Met met foto's, oude foto's. Iedereen kent het als de woning van dokter Gerken. Ja. En hij kwam daar in 1881 kan hij daar wonen, tot ongeveer 1905. Dus uh, moet je nagaan hoe lang zo'n ja. naam nog blijft verbonden, eigenlijk aan, uh, aan zo'n pand. Inderdaad, ja. En en uh, nou nu hebben jullie het verbouwd en jullie willen dat graag uh, komende woensdag laten zien, hè? Ja, dat doen we eigenlijk altijd bij onze projecten. Ja. Meestal ook voor restauratie. Uh -huh. uh, maar dit was natuurlijk ook wel uh, ja, in de coronatijd, dus ja. dan was dat wat, wat ingewikkelder. Maar meestal laten we onze panden voor restauratie, tijdens restauratie en na restauratie uh -huh. zien. Ja, en nu is de, de restauratie nagenoeg afgerond. En nu vond het een mooi moment om uh, mensen het te, te, te laten zien van wat, uh, wat, wat we gedaan vroeg. hebben. En wat, wat is er gerestaureerd? Uh, nou, het zijn dus weer woningen. Het wordt dus echt woningen niet... Uh, het wordt dus geen bed and breakfast... maar echt woningen voor mensen die daar lange tijd in willen blijven wonen. En uh, nou ja, we, hebben, we hebben de woningen uh, gemoderniseerd... Uh, Hans was daar al mee begonnen mm -hmm. en wij hebben dat dus afgemaakt. Het is ook verduurzaamd, uh, nou ja, op die manier. Okay. Zijn het, zijn het, worden het uh, koopwoningen of uh, huurwoningen? Nee, nee, nee. We nee, doen nooit aan koopwoningen, wij verhuren altijd onze panden. Okay. En uh, is dat ja. voor verstandigd? Kunnen ze zich daar nog voor inschrijven? Hoe, hoe gaat dat? Uh, hoe, hoe is dat gegaan? Wie, wie kunnen er nou gaan wonen dan? Dat, dat zijn mensen die, die ingeschreven staan op onze wachtlijst. Oh, je moet echt op echt een wachtlijst staan voor de ja. en Amsterdam en dan... Uh, uh, dus er zullen weinig Zandvoorters dan uh, komen Nou, dat wonen. weet ik niet. Er kunnen natuurlijk ook genoeg ja, mensen uit Zandvoort al op die lijst staan. Dat is die waar, Die misschien daar al eens ingeschreven ja. Ja, hebben. Dat ja, zou ja. natuurlijk kunnen. Ja, en ja. hoeveel woningen zijn het, uh, Stella? Uh, nou, dat zat ik net te bedenken dat het niet dat eens zo weet. Volgens mij zijn het er vier, dacht ik. Vier, oké. Okay. Okay. Ja. Ja. En uh, nou, komende woensdag tussen half vier en vijf uur kunnen mensen komen kijken hoe dat, uh, hoe dat gegaan is. En beneden blijft ja. de babyzaak? Uh, nee? Ja, de winkels beneden die blijven. Oh, die blijven ja. gewoon. Oké. Okay. Was dat uh, ook een wens van Hans? of uh, Dat weet je ook niet. Dat, uh, nou, je kijkt ze zaten al in. Uh, dus wat wij eigenlijk over het algemeen ja, doen, ja, ja. als daar uh, al winkels in zitten en dat gaat gewoon goed, dan, mm -hmm. dan uh, handhaven we dat. Ja. ja. ja dit was het eerste pand hè, in Zandvoort dat jullie uh, onder jullie beheer hebben. Het kon... pand in Zandvoort, ja, ja, waar we zeer trots op zijn. Natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar er zijn ja. meer, meer prachtige panden in Zandvoort. Hebben jullie uh, meer interesse in uh, onze mooie badplaats? Absoluut. Ja? Laten mensen maar contact met ons opnemen als er panden zijn die soms verkropt zijn... of ja, waar mensen ja, ja, ja. een andere bedoeling mee hebben. Uh -huh. uh, ze kunnen absoluut naar ons mailen en dan, uh, dan gaan we graag kijken wat, uh, wat we daarvoor wat, kunnen doen. En verdienen jullie je geld door, door de panden te verhuren? Is, zeg ik dat goed? Nou ja, verdien ons geld. Uh, we, wat voor ons belangrijk is, is dat we gewoon de monumenten kunnen restaureren. Dus nou, ja, dat begrijp ik, maar daar heb je geld voor nodig. Maar, waar waar, ha waar halen gaan. jullie de middelen vandaan? Nou, in dit geval konden we natuurlijk goedkoper dit pand krijgen. Ja. Maar we moeten eigenlijk altijd wel uh, subsidies uh, aanvragen voor projecten. Okay. En ook fondsen werven. En oh. daarnaast hebben we nog een vriendenvereniging die ook ontzettend bijdraagt aan uh, projecten van ons. En zij hebben bijvoorbeeld uh, de entree bekostigen uh, zijn, Dus dat zijn dingen, ja, vooral de kerst op de taart ook weer, ja. waar we dan uh, het geld dan voor hebben. En tuurlijk, we verdienen ook weer het geld terug met uh, de huurinkomsten, mm -hmm. maar we moeten ja. natuurlijk ook de panden weer onderhouden. Ja, dat ik. En hoeveel panden hebben jullie in totaal? 750 panden. Zo, en ja. in meer dan 30 gemeenten. Goed hoor, Zo. heel goed. Nou ja, er zijn in het, in het verleden in Zandvo, dat is jullie waarschijnlijk ook wel bekend, uh, prachtige panden gesloopt voor nieuwbouw. Ja. En uh, er zijn een hoop stamwoningen die dat uh, tegen willen gaan. En ik hoop dat de uh, monumenten die wij nu nou, je, je hebt geen een, uh, echte monumenten in Zandvoort. Ja, je hebt wel nog een aantal monumenten natuurlijk, maar dat uh, de, de, de, de prachtige uh, oude woningen zeg maar gehandhaafd blijven. Maar je hebt ook hele mooie pandjes die geen monumenten zijn. Nee, dat is waar. Dat is waar. En ja. waar, daar uh, het, uh, hoe heet het uh, slagerij de Halte? Ja, bijvoorbeeld dat is Een Prachtig ja, pandje. Ja, absoluut, absoluut. En en uh, kent u kent u Zandvoort een beetje? Nou, een heel klein beetje, maar ik wil nog wel even iets rechtzetten. Ja. Het hoeft voor ons niet altijd per se een monument te zijn. Oh, okay. Dat maakt het ja, ja. soms makkelijker ja. in verband met subsidies. Ja. Maar ja. we komen wel vaker tegen, soms ook in gemeenten, waar ze geen enkel monument hebben. Of tenminste wel monumentwaardige panden. Ja. Maar waar de panden dus niet die stempel hebben van dat het een monument is, omdat de gemeente geen monumenten lijst ja ja ja, ja, ja, ja. En in die gevallen, uh, ja, bijzondere panden, daar. Uh, daar zetten wij ons ook voor in. Ja, zeker. Nou, goed in ieder geval dat die uh, behouden uh, blijven. Uh, Stella, ik wil je hartelijk danken voor uh, uh, jouw bijdrage hier in de uitzending. Het was een interessant verhaal. En ik hoop dat er woensdag tussen half vier en vijf uur is dat trouwens uh, mensen komen kijken hoe het, uh, hoe het geworden is. En uh, ja, het, het is een prachtig pand op een, een van de mooiste plekken van uh, Zandvoort tegenover de Protestantse kerk. Ja. He, je ook, als je de kerk staat inloopt, uh, ja, dan kun je het gewoon niet missen. Bedoel, uh, dat is gewoon duidelijk. Dus uh, hartelijk dank in ieder geval en een goed weekend nog. Nou, bedankt. Oké, okay, ja. succes. Okay. Tot ziens hoor. Dag. Fijne dag. Ja, dag.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 1 over half 12 hier bij ZFM. Uh, goedemorgen, Zandvoort. En we hebben aan de lijn. Uh... Helma Meeuwersug. Dat klopt, hè? En, ja, dat uh, klopt helemaal. Ja, we gaan het wel... Hallo Helma. Oh, goedemorgen. We gaan het hebben over de nieuwbouw Duinen. Nou, wie Zandvoort in of inrijdt of uitrijdt, ik kan er niet omheen. Vier is al verslagen, voor de 74 zie je niets. Maar uh, de nieuwbouw van, uh, van Huis de Duinen is bijna gereed. En eigenlijk is de officiële opening uh, aanstaande. Hè? Dat zou dan de uh, komende maand moeten gebeuren. Klopt dat, uh, Helma? Nou, dat is iets te, uh, oh. te optimistisch. Okay. <laughs> uh, we zijn uh, volop bezig met de uh, uh, afrondende fase van de bouw. Mm -hmm. um, nou, zoals we weten is op het terrein van de Herman Heijemansweg uh, wordt het nieuwe huis in de Duinen gebouwd. Ja. Het uh, voormalig woonzorgcentrum van, uh, van Kennemaart is. Ja. Maar er is ook al één bouwdeel klaar. Dat is van, uh, voor de voor ja. de bewoners van mm -hmm. de Hartenkamp. Hartenduin heet dat. Uh -huh. En dat is uh, uh, al wel opgeleverd. En daar zijn de cliënten uh, vorige week naartoe verhuisd. Ja, want ik heb al... Dus uh, het gaat voorspoedig. Ik heb al gordijnen zien hangen en alles. dus ja, uh, ja. En, en licht zien branden. Dus de, de mensen wonen daar al nu. Ja, daar, daar woont de eerste groep en ja. de, de mensen die nu nog in de tijdelijke huisvesting ja. wonen. Ja, die oplevering verwachten we eind van het jaar. Nou, dan moet er uh, in, intern nog wat uh, okay. uh, vertimmerd worden. Dus begin volgend jaar uh, is die verhuizing aan. Ja, zijn. en, en, en, en welke, welke, welke mensen zitten nu in het pand wat bewoond is? Zijn, zi... uh, dat, dat zijn cliënten van de hartenkampgroep, ja. dus mensen ja. met een uh, verstandelijke beperking. Oké, okay, met een ho verstandelijke beperking. Ho ho en... ho hoeveel zijn dat er? Oeh, uh, ik meen 47, maar okay. het precieze nou, aantal... maar uh, nou, Maar uh, maakt niet zo heel veel uit. Ja. En De mensen die nu in die tijdelijke woningen zitten, die verhuizen dus sowieso naar die twee andere uh, uh, Ja. Naar dat andere ja, nieuw gebouw. Twee twee andere deel. gebouwen. Ja. Ja. En wat ja, gebeurt er met, ja. het, met het, uh, zeg maar de noodwoningen die er nu staan? Uh, nou, wat er precies mee gebeurt, weet ik niet. In ieder geval wordt door ons uh, de huur opgezegd uh, op het moment dat we kunnen verhuizen. Mm -hmm. En uh, ja, op die plaats uh, is, uh, of komen parkeerterreinen voor het complex. Mm. Dus uh, ja, daar ja. blijft die, die, die Port Kevins, voor zover we weten, blijven daar niet staan. Oké, oké. En de mensen die daar dus nu wonen, die komen in die nieuwe gebouwen. Zijn er dan daarnaast nog plekken vrij voor andere bewoners? Ja, want er wonen nu 57 mensen in de tijdelijke huisvesting. En in het nieuwe gebouw is plaats voor 97. Huh, dus er kunnen nog 40 dus, mensen... En we weten ook dat er... Uh, er zijn mensen die nu in andere zorginstellingen wonen... Mm -hmm. maar die wachten op een plekje in de nieuwbouw. En we weten ook van Zandvoort... dus die eigenlijk waar het thuis niet meer helemaal ja, gaat... Ja, ja. maar die echt wachten tot de nieuwbouw ja. gereed is. Ja, dus, er is uh, heel veel vraag, hè? Ja, dus echt heel veel. Uh, mensen ja. zijn heel benieuwd ook. Ja, uh, hoe het eruit gaat zien. Ja. Uh, nou, het, het wordt prachtig. Ja, het wordt heel mooi. Ja. We zijn nu druk bezig met de logistiek hè, eromheen. Uh, parkeerterreintjes, ja. Uh, ja. Uh, groene aanleg en dat soort zaken. Uh, ja. Nou ja, het schiet al ja. lekker op. Ik kom er bijna. Drie, vier keer in de week. Jij ook? Nee, ik woon er niet, maar nee. ik breng daar medicijnen heen. Oké, okay, oh natuurlijk. Dus vandaar ja. dat ik, ik het bijna elke ja, dag. Ja, mijn schoonvader zie. zit er nu. Oké. Okay, ja, ja, dus nou. ik ben er ook bijna de, de ook, wekelijks. Ja, ja, ja, ja. Maar het ziet er inderdaad ja. prachtig uit. Het is een schitterende ja. mooie gebouw, hè? Ja, het is echt heel mooi. Um, uh, nou, en een, een tijd geleden... Um, zijn we er voor het eerst geweest. Nou, toen waren we echt onder de indruk. Ja. En uh, komende woensdag gaan we weer met een uh, delegatie kijken. Ook mm -hmm. met mensen van de cliëntenraad uh, erbij. Ja, iedere keer. Ja. Uh, je wordt steeds ongeduldiger om te kunnen gaan verhuizen. Ja, ja prachtig. Ja. En meneer, is er een, uh, komt er nog een open dag voor, uh, voor uh, de bewoners die er nu zitten? Om te kijken waar ze terechtkomen? Zeker, zeker. Maar dan, moet, uh, dan moeten we zeker zijn dat... Uh, uh, zeg maar dat. dat ja, veilig is een... de toegankelijkheid ja, helemaal. Ja, precies. Ja, ja, ja. Want de mensen die nu uh, wonen, ja, die zijn niet uh, mobiel genoeg om even nee, de trap te nemen niet, en dergelijke. Nee, dus nee, dat is, is uh, niet uh, een struikel over nog losleggen. Maar we hebben wel mooie filmpjes gemaakt en hebben we ook al ja. laten zien aan uh, okay. cliënten. Zijn die ook, ook ergens, ergens anders? Dat gaan we woensdag weer doen. Ja, zijn die ergens anders ook te zien, op websites of iets? Eh,. Uh, dat weet ik niet zeker, maar ja. ik zal in ieder geval zorgen dat de filmpjes die komende week gemaakt worden, dat die uh, ook te vinden zijn. Oh, dat is leuk. Dat, dat is, is wel leuk, leuk ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. U bent uh, uh, directeur langdurige zorg hè, bij Kennemerhart, dat klopt hè? Ja, klopt. Um, is er, ja, we hadden het net een klein beetje over de vraag, hè, want uh, er is heel veel vraag naar langdurige zorg. Kunnen jullie genoeg mensen plaatsen? Of is de is met het aantal uh, beschikbare woningen toch uh, veel te weinig? Uh, nou ja, het, het, het wisselt wat. Hè. We hebben het gemerkt uh -huh. in, uh, door de coronaperiode dat mensen. Uh, ja, dat we ineens wat meer plekken hadden. Dat is yeah. uh, een, een beetje logisch natuurlijk. Uh -huh. Maar nu zien we wel weer dat de vraag uh, toeneemt. Yeah. Uh, en ja, ja, en we, we hebben van de minister begrepen dat er geen plaatsen meer bijgebouwd uh, mogen uh -huh. worden uh, in het land. Dus dat wordt echt wel spannend of het. Uh, uh, of we straks nog de vraag uh, kunnen blijven voldoen. Ja, ja, mensen ja. moeten zo lang mogelijk thuis blijven wonen, dat snappen we ook allemaal. Ja, ja. Maar daarvoor is wel de inspanning van, uh, ja, van, van een ieder nodig. Ja, dat begrijp ik. Uh, ja. En ja, dat, dat wordt spannend, we gaan ja. het zien. Ja, maar er komt ook nog een, het paviljoen. Hè. Uh, uh, ja. Waar komt dat in, een van die nieuwe gebouwen die er nog. Ja, dat komt uh, uh, vast aan. Uh, aan het nieuwe gebouw. Het gebouw wat nu nog uh, afgemaakt oh, wordt. Oké, okay. oh, dat moet er nog... Het is een heel mooie. Uh, ja. uh, ik krijg wel een eigen ingang trouwens. Maar ja, het is een heel mooie. Grote lichte oh, mooi. ruimte. Oh, ja. Uh, ja, waar we van alles hopen. Uh, ja, we hebben gaan, daar in, uh, in de uitzending al eerder over gesproken. Dat is leuk. Ja, ja. Uh, Laatste ja. vraag. Dat gaat over uh, Domotica, wat ik gelezen heb. Dat zijn ja. die slimme toepassingen in huis, zeg, zeg maar. Hè. Uh, ja. uh, voor gebruik van leefcirkels, hoe, hoe kunt ja. u dat uitleggen? Ja, nou wat wij uh, nastreven is natuurlijk uh, optimale uh, vrijheid uh, ja. voor mensen om uh -huh. zich uh, in een pand te kunnen bewegen. Maar soms moet je ook wel zorgen dat er veiligheid uh, ja. uh, is. Dus um, eigenlijk op maat voor iedere cliënt um, wordt bepaald hoe groot de bewegingsvrijheid kan zijn. Nou, goed hoor, en het ja. kan bijvoorbeeld voor de een betekenen dat hij het hele pand door kan, maar dat op het moment dat iemand bij de buitendeur komt, dat die dicht blijft. Ja, ja, uh, terwijl ja. voor een ander die buitendeur uh, gewoon open kan. Okay, en dat is natuurlijk ja. een hele mooie toepassing waar je vroeger gewoon voor alles en iedereen de ja. voordeur moest sluiten. Nou ja, alles, kan je dat ja. nu echt uh, ja, persoonlijk ja, alles uh, toepassen. Alles komt technisch hè, dat is hartstikke mooi ja, en, hartstikke goed. Goed, maar hartelijk dank voor je, uh, dat je aan de telefoon wilde komen. Nog een heel fijn weekend. En ja. we houden het in de gaten wanneer de opening is. Want en heel veel er. succes. Hè? Ja, Daar komen we er zeker ja, terug. Ja. Hartelijk en we dan houden jullie op de hoogte. En ja, fijn perfect. dat jullie hier aandacht hebben. Helemaal hartelijk goed. Hartelijk dank hoor. Okay. Fijn weekend. Voilà. Dag. Slow it on Bestuurslid van de ondernemersvereniging Zandvoort. Ik ga meteen door. Ja, we Nadeloos. Hebben, hebben, hebben, wat Peter nou precies doet, maar hij is dus bestuurslid. Peter Bluis zit ja, in de studio, laten we dat Peter even... We Peter Bluis en, en Hans Botman en, kennen elkaar natuurlijk al ja, jaren. Maar, vanaf, we vanaf, we vanaf de lagere school. Ja, vanaf, vanaf de lagere, lagere school, school, school, dus, dus die weten waar we het man over nou, hebben, ja. Uh, Peter, we gaan met jou praten uh, over de sfeerverlichting in het dorp. Jullie ja. hebben dat uh, uh, afgelopen week uh, op internet bekendgemaakt dat er voor vijf jaar een contract is afgesloten om de sfeerverlichting op te hangen. Ja. Er is nog niets. Dat, dat stopt, klopt. Ja. Dat klopt ook. Dat ja. heb je goed geconstateerd. Ja. Ja, ja. Ik kijk <laughs> af en toe naar boven. En markeert he. nog steeds niks aan je ogen, ondanks <laughs> dat je een bril draagt. En, Hij uh, en woont natuurlijk ook in de Halterstraat. Ik zal je even de saillante details nou, vertellen. Uh, uh, wij doen al vijf jaar zaken met de firma Homan, gevestigd hm. in Meidrecht. Ja. Uh, dat is niet een kleine speler op het uh, elektrotechnisch gebied. Uh -huh. uh, nee. uh, zij uh, verzorgen onder andere... Uh, elektriciteit voor kermissen... En, ja. en dat soort evenementen. Uh -huh. En dan denk ik, ja, goh, ik heb een, een generatortje nodig. Nou, er staan daar drie voetbalvelden vol... Ja. met generators. Oh. Daar heb je geen idee van. Er staat Voor miljoenen staat daar aan, aan handel. Oh. Maar dat heeft niks met onze sfeerverlichting te maken. Dat nee. heeft weinig met de sfeerverlichting te maken. Uh, dat doen ze dus ook. Dus niet alleen uh, zeg maar, uh, uh, de, de, de kermissen... en andere evenementen te voorzien ja. van stroom. Uh -huh. Maar sfeerverlichting is ook een van hun uh, items... Uh, ze hebben het uh, best slecht gehad uh -huh. de afgelopen jaren... door corona natuurlijk. De uh -huh. uh, was uh, uitgebannen ja, ja. In, uh, in Nederland. Uh, ze hebben toen uit nood uh, zijn ze, uh, uh, van, die, van die zonnepanelen gaan maken... Uh -huh. En dat is natuurlijk een, een, een hele goede business geworden. Want ja. iedereen wil een zonnepaneeltje op z'n dak. Dat kun je niet ophangen in de Altersstraat natuurlijk als feestverlichting. Nee, want, maar jou, jou, jou, jou, jouw hangen? huisje gaat ook verbouwd worden. Dus dat je ja, helemaal gaat, geen zin. Is dat zo? Ja, ja maar maar je dat, weet ook niet alles. Het uh, <laughs> is een ander verhaal. Maar waarom hangt die feestverlichting? Nou, dat ga ik je vertellen. Uh, die spullen die moeten uit Griekenland komen. Ja. Daar uh, zijn de, uh, de ledlampjes... En de, de plexiglas uh, ornamenten, uh, die heb je al gezien op de ja, sfeerimpressie. Ja, uh, dat is het logo wat wij uh, geleend, gepikt, samen uitdragen met de Stichting Marketing Zandvoort. Ja, de drie haringen, zeg maar. Hè. Uh, nou, het zijn er oh. wel twee, vier, zes haringen. Zes haringen zelfs. Ja, het, het is eigenlijk een, een, een combinatie van het ja. logo van Amsterdam. Uh -huh. uh, de, de drie uh, kruisjes op, uh, op het bekende Amsterdammetje. Alleen, dat, dat zijn dan visjes geworden, oh, de okay. haringen. Ja, ja, ja, en ja. Uh, uh, dat logo, dat gebruikt de, de, de Stichting Marketing Zandvoort al een jaar of uh -huh. vier, vijf, zeg ja. maar. En uh, ja, Ik vind het best een, een, een een inventief en mooi ja, okay. product. Nou, laten we, daar, we maken radio, dus daar gaan we niet te lang op. Doen. Nee, nee. maar goed, dat is dus onderdeel van, van de verlichting. Ja. Uh, voorgaande vijf jaar hebben we gekozen uh, voor de tonnen... zoals je dat uh, ja, nog goed ja. herinnert, toen Aha. ze nog gingen. Uh, die worden nu om en om vervangen door wederom een ton... voorzien dan van uh, uh, uh, het logo van... Uh, een zandpoort ja, zal ik ja, maar zeggen. Ja. Eh, omringd door uh, een groene gwirland. Ja, maar waar, waar heeft, wat heeft Griekenland ermee te maken? Griekenland is de, de, de fabrikant ja. van de lampjes en van de, de, de plexiglas ornamenten. Ja. Ja. Uh, d -d dat is een van de, uh, laat ik zeggen, minder dure in plaats van goedkope ja. landen waar ze dat uh, kunnen produceren. Maar Griekenland levert het nog niet. Griekenland heeft inmiddels geleverd. Oh, heeft inmiddels geleverd. Dus uh, de, de, de ornamenten die zijn klaar. Oh. Uh, de de plexiglasplaten uh, met de visjes. Ja. die moeten opgelast worden op, uh, op de tonnen, zeg mm -hmm. maar. Mm -hmm. En daar zijn ze nu druk mee bezig. Dus ik verwacht. Uh, volgende week of die week erop dat Zandvoort in een Heel, zee van licht zal gaan Prachtig, baden. Ja. En waar komt het allemaal te hangen? Het komt allemaal te hangen op de Grote Krocht, op de Kerkstraat... Kerkplein, Haltestraat, Zeestraat, Oranjestraat... en niet te vergeten Nieuw-Noord. Nieuw-Noord. Goed ja. hoor. Ja, en daar hadden wij het in ons voorgesprek over. Want in Nieuw-Noord is er niet één uh, bedrijf ja, voor jullie ondernemers. Nee, nee. Ja, treurig hè. Kijk, kan ik, is, nou ik nou zal even, even vertellen. Uh, de de ondernemersvereniging Zandvoort uh, is bruisend en actief. Ja, het gaat goed. Uh, uh, ja. Alleen uh, financieel is het natuurlijk altijd uh, kommer en kwel. Ja, want ik de de sfeerverlichting die kost 25.100 euro ex-BTW... Per jaar. Oh. Nou, dat, uh, dat kunnen die, die 60 ondernemers die lid zijn van nee, de Vereniging niet ophoesten. Nee. Uh, sinds een jaar of vijf uh, doen wij met succes uh, uh, een beroep op het Innovatiefonds. Oh. Het Innovatiefonds. Van de gemeente. Of? Nee Hans, je bent verkeerd Nee, nou ja, Ik vraag maar. het <laughs> maar. Het, het innovatiefonds is een, uh, een idee... Uh, wat ontstaan is door ondernemers. Uh -huh. Ik ben een van de grondleggers geweest... die uh, ja. uh, dicht bij de, de oprichting van de stichting uh, geweest is. Uh, die stichting die ontvangt uit de reclamebelasting... ongeveer 75.000 euro per jaar. Ja. De gemeente Zandvoort stopt daar belangeloos 75.000 euro bij. Aha. Dus ze hebben elk jaar een budget van 150.000 euro... waar uh, zeg maar de ondernemer of ja. eigenlijk een ieder een beroep op kan doen... om zeg maar, uh, Zandvoort in een economisch mooie daglicht okay. te stellen. Ja. Maar vraag, en, vraag ik wat doms als, je, als ik zeg van waarom kopen we het niet? Uh, uh, waarom kopen we het niet? Uh, waarom de, de uh, die 25.000 nee. euro, dat, is, uh, dat bedrag bestaat uit... Uh, fabricage ja. van het spul. Uh, het opslaan van het spul. Ja, het ik. ophangen en weer weghalen van ja. het spul. Plus het repareren op het moment dat de lichtjes uh, doven. Ja. Ja. Het is dus een full service contract. Mm -hmm. uh, in die vijf jaar tijd uh, betaal je dus ook zeg maar, het eigendom van ja, die spullen. Ja. Na die vijf jaar is het spul eigendom. Maar dan ook inmiddels wel eens een beetje afgeschreven. Ja, okay. ja. Dus dan ben je weer toe aan nieuwe sfeerverlichting. Het lijkt een hoop geld, maar als je ziet wat daarvoor gedaan wordt... Dan uh -huh, is het uh, dan, uh, uh, te uh, goedkoop, wil ik niet zeggen. Nee. Uh, minder duur. Nee, nee, ja, nee. Ja, ja. Nee, okay. Dus uh, volgende week, uh, uiterlijk die week erop, ja. uh, uh, moet het gaan hangen? Gaat het hangen. Dan zitten we natuurlijk al bijna in half november. Hè? Dus, uh... Ja, begin november zeg maar. Ja, in... Eind oktober, ja. begin november hangt het, uh, het hele zaak Ja, want ik weet nog wel dat uh, Peter Trom, die, uh, die daar ook altijd zich uh, uh, enorm mee heeft behoeid, hè, met die sfeerverlichting, ja. uh, het erg moeilijk had om dat geld bij elkaar te halen. Ja, dat klopt. We, we, in eerste instantie werd dat dus uh, zeg maar door de leden bijgedragen. Mm -hmm. uh, de contributie van de OVZ bedroeg destijds 360 euro per jaar... Uh, daar moest de sfeerverlichting ook oh, van betaald okay. worden. Ja, ja. Uh, nou, dat ging niet meer. Nee, dat is, uh, ja. Uiteindelijk ja. is dat zeg maar, overgenomen door het innovatiefonds. Oh, ja. uh, en wij hadden dus zeg maar, een, een ruimer budget ja. om uh, wat nou, ja. neer te hangen. Zes, zes, uh, we, we, gaan, we, we gaan mooie, mooie tijden Ja, we gaan mooie, ja zeker even, weten. Je, je, ja, je kunt er een boek bij lezen bijna. Hè. Nou, en, uh, ja, en, uh, de tijdrekening wordt betaald door de gemeente. Ja, ja, ja. Kijk, wij tappen de elektra van de land. Nou, daar praten we verder. Niet meer over. Oh, dat Doe. mag rustig gezegd nee, worden dat weet ik wel, maar we moeten gaan afsluiten Peter. Oh, nee, nou, dat is goed jongen. Uh, ja, dit was Zeer goede, de goede morgen. Dankjewel. voor Zandvoort en de regio. Oké, okay, ja, ja, ja. Na deze uitzending hoor je een herhaling van de ZFM, Oud Zandvoort en uh, luister ook zeker vanaf twee uur naar zaterdag, uh, zaterdag uh, Zaterdag. Nee, op zaterdag, zaterdag, sorry. En uh, van Rob Harms en Albert-Jan Vos. Ook. Um, de presentatie was in handen van uh, Hans Botman en uh, Ger Loogman. De jingles uh, en de muziek was van Jelmer Koper. Ja, en de techniek was van Isabel. Dankjewel, uh, Isabel. Dankjewel. Volgende week zijn we weer terug. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we weer leuke nieuwe onderwerpen doen. En prettig weekend gewend. En nogmaals bedankt, Peter. Ja, en tot volgende week. Tot volgende week.